Rusland had al aangekondigd dat het getuigen aan het woord zou laten. Een vader en zoon die op het filmpje te zien zouden zijn... zeiden in Den Haag dat niemand is vergiftigd en dat iedereen gezond is. Een hulpverlener verklaarde dat de gefilmde patiënten alleen benauwd waren... omdat ze rook en stof hadden ingeademd na een bombardement. Medewerkers van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens... zijn in Douma voor onderzoek naar een gifgasaanval.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 In Spanje hebben tientallen betogers het paleis van justitie in Pamplona bestormd... uit woede over een uitspraak in een misbruikzaak. Vijf mannen die tijdens het jaarlijkse stierenrennen in 2016... een vrouw van 18 langdurig tot seks dwongen... zijn vrijgesproken van verkrachting. De rechter oordeelt dat er alleen sprake was van seksueel misbruik. Daardoor ontloopt het vijftal een celstraf van 22 jaar. Ze moeten nu negen jaar de cel in. De asielzoekers van de groep We Are Here mogen tot 1 juni in de gekraakte panden in Amsterdam-Oost blijven. Dat heeft de rechtbank bepaald. Woningcorporatie IJmeren wilde de woningen nog een paar maanden verhuren en na de zomer slopen. Volgens de corporatie in Amsterdam werden medewerkers bedreigd door leden van We Are Here en werd de sfeer in de buurt grimmig.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 Het heeft de koning behaagd mijn weer geen lintje te geven. Geef niks hoor, echt niet. Welkom bij het Oog op Morgen. Hebben de Russen een punt of is het ranzige propaganda? Voormalig Rusland-correspondent Alexander Munninghoff... ging voor ons naar de persconferentie van de Russen... over de gifgasaanval in Douma en hij doet zo verslag. Ja, en premier Rutte lag vanmiddag bij Xander van der Wulp op de sofa... voor een therapeutisch gesprek naar een heftig debat over memo's. En verder Bill Cosby, Kim, Moon en Narahito. Maar nu eerst... Donderdag 26 april. Ja, ja ik heb liever debat over de inhoud. Dit ging over het proces. En, uh, dus in die zin is het goed dat het erop zit. Dat was premier Rutte vlak na het zware Memo-debat. Hij had niet veel zin meer om over leermomenten te praten. Ja, ja als je net uit een debat komt, moet je zo'n vraag niet stellen. Maar uh, ik heb wel een debat een paar dingen genoemd... waarvan ik denk dat ze beter hadden gekund. Maar op de vraag wat dan beter had gekund zat Rutte ook niet te wachten. Ja, maar vindt u het echt? het is nu na twaalf. U kunt het allemaal uitzenden, volgens mij, wat ik in het debat erover gezegd heb. Vanmiddag, na een goede nachtrust, wilde de premier wel evalueren. Ik had niet de indruk dat de oppositie enthousiast was gisteren over mijn optreden. Dat Rutte gelijk had, bleek uit de reactie van P van de A-leider Asscher. Er is wel wat gebeurd met de geloofwaardigheid van de premier. Die deuk, die zit er. Klaver van GroenLinks had een duidelijke boodschap voor de minister-president. Dit is een hele belangrijke waarschuwing aan het kabinet. Uh, doe dit niet nog een keer. Ja, morgen is het Koningsdag. Maar vandaag zijn in sommige steden de vrijmarkten al begonnen. Wat is daar zoal te koop? Ik ga verkopen. Knuffels, kleren en alles. Kopjes, bekertjes, cd's. Vo vochtgeters Of een uh, haarmassage. Heel veel. gezette koffie! Maar er zitten soms ook minder gebruikelijke spullen tussen. Dit is bijvoorbeeld de kunstbeheer uit de jaren 40... van een oude Franse soldaat geweest. Nou, dit soort gekkigheid is altijd leuk. Maar in principe kun je alles verkopen zolang je maar de juiste strategie hanteert. Aardig zijn en uh, een goede prijs neerzetten. De koning brengt op zijn verjaardag een bezoek aan Groningen... en dit jongetje heeft zijn welkomstzin vast ingestudeerd. Ik mag uh, tegen hun zeggen, welkom in mijn Groningen... de stad van talent, innovatie en toekomst. Ja, heeft hij dat wel zelf verzonnen? Uh, nee. Dit kind heeft wel zelf iets bedacht. En het hele woord van Groningen is mooi, dan zeg ik mooi koning! Ik denk dat hij daar wel gaat lachen, dat lijkt me wel grappig. En als hij weggaat zeg ik tjeu. Tjeu? Ja, dat betekent dag. Ja, tot slot de lintjesregen. Iedere rea re ieder ridder reageerde op zijn eigen manier, bijvoorbeeld verbaasd. Nou, ik vind, ik, ik sta helemaal perplex. Jeetje, ik, uh, jeetje. Anderen bleven ingetogen. Ik mag jou vertellen ja. Ja, dat de koning mij gevraagd heeft ja. om ook jou een lintje te geven. Ja, en, tuurlijk. Rapper Rotjoch bleef cool. Ja, hoe voelt dat? Ik, ik weet het niet, man. Ik, ik moet het nog uh, allemaal, moet allemaal nog uh, even intrekken. Maar Rotjoch was echt wel onder de indruk. Hé, hey, uh, koning Willem-Alexander. dankjewel man. Ik uh, vind het een grote eer. En uh, ik zal het... Uh, zou dit moment altijd koesteren, maar... Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan gaan we naar de krant vanmorgen met Jan van der Putten. Voor het eerst in jaren zitten minder dan 2000 Nederlanders... in het buitenland in de cel, meldt het AD. De stand is nu 1935, blijkt uit nieuwe cijfers van buitenlandse zaken. Vooral het aantal drugssmokkelaars in het buitenland is flink gedaald. Er zitten er nu 971 vast. Vaak mogen ze een deel van de straf in Nederland uitzitten. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Staatssecretaris Snel grijpt in bij de reorganisatie van de Belastingdienst, schrijft het Financiële Dagblad. De vertrekkenregeling die onder Erik Wiebes in gang werd gezet is volledig uit de hand gelopen. Ook zijn er grote problemen met verouderde ICT. Door de gunstige vertrekregeling is de Belastingdienst veel medewerkers kwijtgeraakt. Volgens snel kan dat tot nieuwe vertragingen leiden. Hij trekt 100 miljoen euro uit om de problemen aan te pakken. Er is ook goed nieuws op financieel gebied. De Volkskrant schrijft dat de Nederlandse schatkist flink profiteert... van het goedkope rentebeleid van de Europese Centrale Bank. Dankzij dat beleid heeft Nederland de afgelopen tien jaar 84 miljard euro bespaard. De krant destilleert dat uit berekeningen die zijn gemaakt door de Centrale Bank van Duitsland. Verwacht wordt dat de Europese Centrale Bank pas volgend jaar een voorzichtig begin zal maken met het verhogen van de rente in het Nederlands Dagblad het besluit van de premier van Beieren dat op 1 juni in elk gebouw van de Beierse overheid een kruis moet hangen dat is niet zozeer een christelijk symbool zegt premier Seuder maar eerder een teken van de Beierse identiteit en levenswijze en volgens tegenstanders degradeert Seuder het kruis daarmee tot Beierse folklore en tot slot in het AD het ballonnenactivisme... waarmee oranje vrijwilligers te maken krijgen met koningsdag willen veel verenigingen ballonnen oplaten maar daar krijgen ze te maken met Mensen die roepen dat ballonnen slecht zijn voor het milieu. Ballonnen, verzucht de secretaris van de Oranje Bond. Ze zijn bijna de zwarte piet van het voorjaar. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Acteur en komiek Bill Cosby is schuldig aan het drogeren... en misbruiken van een vrouw in zijn huis in 2004. Dat oordeelde de jury van de rechtbank in Pennsylvania vanavond. Nou, Cosby kan tientallen jaren gevangenis krijgen, gevangenisstraf krijgen. Correspondent Arjen van der Horst in Washington, Goedenavond. Goedenavond. Zo, zegt hij Cosby. Ja, toch wel een jeugdheld van mij. Eh, ook een een held in Amerika. Voorvechter van emancipatie, met name van de Afro-Amerikanen. Hij is diep gevallen, maar hoe diep? Heel diep gevallen. Uh, dit is de man uh, die nog niet zo lang geleden de, de America's Dad werd genoemd. Hè? De Bill Cosby Show, uh, zeker voor mensen van jou en mijn generatie zullen zich dat nog echt herinneren. Enorm succes in de jaren 80 en 90. Ook veel bekeken in Nederland. Nou, die serie draaide om de arts Cliff Huxtable... gespeeld door Bill Cosby. En die serie ging over een ja, welvarende Afro-Amerikaanse familie. En die show werd dan ook geroemd... omdat het daarmee raciale stereotypen doorbrak. Cosby mengde zich ook heel nadrukkelijk in dat debat rond racisme. was altijd kritisch op de zwarte gemeenschap. Je moet niet alleen maar de schuld geven aan racisme... voor al je problemen, zei hij voortdurend. Neem je eigen verantwoordelijkheid, werk hard, laat je vrouw en kinderen niet in de steek. Ja, en dan wees hij altijd op zijn eigen langdurende, in zijn ogen succesvolle huwelijk. Dus hij koos heel nadrukkelijk die moral high ground. En daarmee maakt hij zich ook heel erg populair bij witte Amerikanen. Maar achter dat imago schuilde dus een seriële uh, aanrander. Uh, tientallen vrouwen hebben hem beschuldigd van aanranding en verkrachting. De eerste aanranding zou al plaatsgevonden hebben in de jaren 60. Hij kwam er al die jaren mee weg, tot vandaag. Ja, als je terugkijkt op de laatste jaren, de, de MeToo-jaren... Uh, het misbruik bijvoorbeeld van filmmagnaat Harvey Weinstein... Is, is, is, was Cosby daar nou eigenlijk eerder? Is het met hem begonnen? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, want die hele zaak uh, zegt niet alleen iets over Bill Cosby zelf, maar ook over de cultuur in Amerika. Je zou het echt als een omslagpunt kunnen zien. Er is nu inderdaad heel veel aandacht voor misbruik na MeToo en na dat schandaal uh, rond uh, Hollywood producer Harvey Weinstein. Maar die omslag was, was die in die jaren daarvoor al gaande. en dat zag je heel goed rond Bill Cosby uh, in het verleden zijn er al verschillende vrouwen geweest die naar buiten traden... met hun beschuldigingen over Cosby. Telkens leidde dat tot niets. gewoon weg, omdat deze vrouwen niet geloofd werden. Maar toen was er dat moment, een paar jaar geleden... toen een komiek tijdens een van zijn shows zich uitsprak tegen Cosby. Hij zei, hoe kan het dat deze man nog steeds een succesvolle carrière heeft... terwijl hij zoveel vrouwen heeft verkracht? Nou, dat filmpje ging viral en dat was het begin van de ondergang... ...van Bill Cosby, want wat volgde was een lawine van beschuldigingen... Uh, ...die culmineerde dus in deze rechtszaak... Ja, ...en hij loopt nu de kans voor de rest van zijn leven opgesloten te worden. Ja, dat, dat is dan wel is, is een, echt, een, echt een einde. Is er nog iets van waardering over voor Bill Cosby? Nee, allang niet meer. Uh, dit, hij is echt al, al ja, een paar jaar geleden van zijn voetstuk gevallen... ...is allang uitgekotst door Amerika. Ja, nu dreigt hij dus ook voorgoed te verdwijnen... Uit het zicht van Amerika, want hij is veroordeeld of schuldig bevonden op drie aanklachten. Op elke aanklacht staat een maximumstraf van tien jaar. Ja, hem hangt dus potentieel 30 jaar boven het hoofd. Ja, met zijn hoge leeftijd, hij is 80 jaar oud. Ja, is dat in feite of zou dat in feite een levenslange straf kunnen worden? Ja, de kans dat hij gaat, gaat sterven in een gevangeniscel is erg groot. Ja, dat is erg groot en dat hangt natuurlijk af van de rechter, want uh, hij is nu alleen schuldig verklaard door de jury. De strafmaat die moet nog volgen, uh, die gaat de rechter opleggen. Maar ja, het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat hij daar met een hele lichte straf van afkomt. Ook gezien alle andere beschuldigingen van die tientallen vrouwen die we de afgelopen jaren... Gehoord hebben. Dit was de enige zaak die niet verjaagd was. Waar, de, waar hij dus uh, voor veroordeeld kunnen, uh, had kunnen worden. Maar al die andere vrouwen hebben wel een rol gespeeld in deze rechtszaak. En dat zal de rechter ongetwijfeld meenemen uh, in zijn strafmaat. Dankjewel Arjen van der Horst in Washington. helemaal weg. Gisteravond rond deze tijd overleefde premier Rutte een motie van afkeuring... in het debat over het afschaffen van de dividendbelasting. En vandaag was er weer een nieuwe dag in Den Haag met zelfs een ministerraad. Want ja, morgen is het Koningsdag en dat willen de ministers en Rutte ook vieren. Dus vandaag ook een gesprek met de minister-president... gedaan door Xander van der Wulp in Den Haag. Goedenavond. Hallo Joost. Ja, zeg, luister, ik was vandaag best wel uh, zaggerijnig eigenlijk door dit hele, de hele ja. debat. Want ik had zo graag. Ik... Ja, jij ook. Jij, jij, had het, jij noemde het een draak van een debat, geloof ik, hè, vanochtend op Radio 1. Toch? Ja, ja, nou, dat, dat... ja zeker, ja. En toen heb ik uiteindelijk ook nog gezegd dat, uh, de, dat Rutte er van, uiteindelijk van afkwam met een milde waarschuwing van de oppositie. Omdat ik dacht: van ja, je hebt ook nog de motie van wantrouwen. En daar zijn ze niet toe overgegaan. gegaan. En daar kreeg ik ook nog een boze Lodewijk ascher op me af... omdat oh hij zei van, uh, hoezo noem je dit nou mild? En het is, uh, als uh, dit een meerderheid had gekregen, had hij gewoon weggemoeten... Dus toen was dat ook nog niet eens goed. Ja, hij probeerde die motie van afkeuring ook weer... als een motie van wantrouwen uit te leggen, Lodewijk Ascher. Dus, nou goed. Maar terwijl er achter de schermen van alles te doen was... Hè? Ja. want die oppositie... Ik heb me nou toch de hele dag ook afgevraagd... wie er nou iets heeft bereikt met dat debat van gisteravond. Ja, En ik vraag. denk dat je dan ja, in ieder geval nog kan zeggen... Nou, de... Oppositie, die heeft in ieder geval één blok gevormd... maar achter de schermen bleek vandaag... is er dan wel gedoe geweest... want Jesse Klaver van GroenLinks... die wilde niet die motie van wantrouwen... die wilde zelfs een motie van treurnis... dit is nog lichter dan afkeuring... en om de heleboel bij elkaar te houden... zijn ze bij die motie van afkeuring uitgekomen. Ja, kijk, en waar, waar ik nou zag gerendig van werd... dat ik graag aan, aan, aan luisteraars en kijkers had willen meegeven... dat je gewoon had, duidelijk had kunnen zeggen... nou, beste dames en heren... die, die Mark Rutte heeft glashard gelogen of had kunnen zeggen... ja, weet je, die oppositie maakt er gewoon een nummer van... en het stelt eigenlijk niks voor. En dat je die vraag niet kan beantwoorden, daar werd ik zagrijnend van. En ik had eigenlijk gehoopt dat jij met dit gesprek... met de minister-president dan wel een bekentenis had afgedwongen bij Rutte of juist de andere kant op was gegaan. Dat hij, toch, ja. dat hij dan vandaag in ja. dat gesprek... dat hoopte ik wel, dat hij dan ja. uiteindelijk zou breken. Ja, precies. Uh, ja. En dan zou zeggen, ja, ik heb gelogen. Ik heb gisteren er heel lang heel moeilijk over gedaan. Want ik, ik kwam in, dat, in de, in de radiostudio aan vanmiddag... en toen bleek de technicus ook een doos tissues klaargezet ja. hebben. Dus ik dacht meteen dat is voor Rutte, als die straks gaat breken, maar hij nee. is er vandaag toch weer kranig doorheen geslagen. Ja, ik, ik heb ook wel eens een tijdje dat gesprek met Rutte gedaan en hij, ja, hij... Ja, heel vaak toch? Ja, heel vaak zelfs. En uh, praten over gevoelens en nakaarten, daar heeft hij doorgaans ja, niet zoveel zin in. Ja, dat is hè? Nee, was, hoe was het vandaag bij jou? Nog, ik ben ja. nog een, een groentje natuurlijk op dit gebied en ik dacht, ik ga eens even willen kijken hoe de persoon Rutte nu ja, Het mens. Terugkijkt. Maar ja. toen, ja, het mens Rutte, hè? Wat het de nou premier. met iemand als ja. je dan s'avonds in je bed ligt en zo? Maar toen begon de persconferentie van de premier vandaag. En Frits Wester stelde de eerste vraag. En die was: uh, Hoe heeft u geslapen vannacht? En toen was het vanaf dat moment gewoon prima. En uh, lekker geslapen, gewoon weer aan het werk. Nee, ik ga niet terugblikken. Nou, toen dacht ik: Nou, dat wordt een leuk gesprek zeg, straks. Ja. En wat, wat heb jij, maar ik heb wat, toch een poging gemaakt. Ja, wat heb je gedaan? Om, <tus> wat heb je uit de kast gehaald om me aan de praat te krijgen? Nou ja, ja uh, je kent het wel. Je bent natuurlijk eerst, uh, je, hij komt daar binnen en hij is zo opgewekt zelf. Ook al is er gisteravond, uh, toch, uh, had, had hij gisteravond toch echt een vervelende avond. En uh, dan luister je eerst naar dat gesprek dat hij met de TV heeft. Daarvan zei hij: Ja, nou, uh, er staat altijd een tasje klaar in het torentje. Al, altijd kan, uh, kan je laatste dag zijn. Dat uh, ken je misschien ook wel, dat verhaal. Zeker, van ja. Ja. <laughs> um, dus die, die, de, al, die, al die klassiekers die hij dan uittrekt en ik dacht, ah, daar moeten we allemaal niet in belanden ongetwijfeld zitten er ook in dit gesprek een paar uh, van die klassieke uitvluchten van Rutte maar ja, ik vond eigenlijk dat hij er gewoon ontspannen bij zat en hij, uh, ja, ik denk dat hij ook wel gewoon toe was aan zijn weekend, zijn lange weekend Bent u vandaag weer vrolijk aan het werk gegaan? Ja, eerlijk gezegd wel Dat vind ik nou altijd zo knap van u?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 Bent u, nog, bent u nog naar uw schoolklas gegaan? Die, ja zeker. Dus gewoon u staat dan te debatteren tot één uur in de nacht en vanochtend gaat u. Ik was eerst om 18 uur op school. Ja, op het, het VMBO die, die, die, die kinderen moeten ook weer aan de slag. Ja. En wat vonden ze ervan? Hoe had u het gedaan volgens hen? Die hebben we niets van meegekregen. Hebben ze niet, uh, niet op de uh, NPO-politiek dat debat zitten kijken? Nee. De onbegrijpelijk. Avond?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 de waarheid uh, en die oprecht vertellen. En dat is dat ik de fout maakte om die vraag in te gaan... dat ik vervolgens in eer geweten zei... ik heb geen herinnering aan stukken. Ja. Uh, als ze wel opduiken, stuur uh, je ze uiteraard een ze toesturen. Ja, was dat misschien toch wel, echt wel even... misschien voor u persoonlijk ook wel een vervelend punt... dat de steun van de PvdA wegviel gisteravond...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 Open eindje zit. Wat betekent het? Ik kreeg vanmorgen een sms van een goede vriend die zei: Wat een ongelofelijke management speak. Ja, maar dat was gewoon de vermoeidheid aan het einde. Dat vinden dus mensen kennelijk irritant dat u altijd met dat soort speak het probeert recht te praten. Nou, nee, ik geloof dat ik het meestal redelijk normaal Nederlands spreek. Maar wat ik wil zeggen is dit: Je moet, als je uit zo'n discussie komt en je hebt gezegd, Ik heb geen herinnering.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 Nou oké. als mensen op, wat je, wat ik, ik heb twee soorten Als ze kwaad zijn zijn er twee soorten reacties Of ze zeggen zakkenvullen En dan is het leuk om uit te leggen wat ik nu verdien Wat ik vroeger verdien En dan zeggen ze oh dan ben jij geen zakkenvullen Maar de rest wel Dan zeg ik nou de rest verdient minder dan ik ja. En de tweede reactie kan zijn Hé hey, uh, en dan uh, LUL of iets anders ja. En dan is mijn standaard reactie lucht het op Dus het antwoord meestal ja En dan, nou, dan en, heb je ook een bijdrage geleverd, geleverd Dat gelukt voor die meneer of mevrouw Maar het en, gebeurt hetzelfde En dan blijft het gewoon Meestal zijn het leuke reacties dan, dan blijft het mensen, gewoon een gaaf land En het kunnen het is we morgen Allemaal in het oranje. En de verjaardag vieren van onze geweldige koning. Veel plezier. Dank, Dank u wel. ook. En de luisteraars. Premier Rutte in gesprek met Xander van der Hulp. Somewhere there's a place where you can go. Some place you can lay your heavy head down. Everybody needs somewhere to go We don't get high to get a come down You take your chance in life Go out and find a wife Don't get stuck in the state I'm in Someone, somewhere Somewhere van Robbie Williams. De Russische ambassade presenteerde vandaag in een speciale briefing... 17 getuigen van de vermeende gifgasaanval op de Syrische plaats Douma. Volgens Rusland is er namelijk helemaal geen aanval met gifgas geweest... en zijn deze mensen daar het levende bewijs van. Het gebeurde allemaal in een hotel in Den Haag... en voormalig Rusland-correspondent Alexander Munninghoff ging er voor ons naartoe. Goedenavond, Alexander. Goedenavond, Joost. Wat heb jij gezien? Wat hebben de Russen jou laten zien? Nou, in de eerste plaats uh, hun eigen ambassadeur, die de hele zaak uh, leidde. En op een, uh, ja op de bekende wijze van in dit soort gevallen hij begon met een felle aanklacht tegen de Verenigde Staten, tegen Groot-Brittannië en Frankrijk en vooral tegen de Witte Helmen. Weet je wel, dat zijn die, die uh, reddingswerkers ja. zeg maar, die altijd opdoemen uh, als er weer iets uh, heel akeligs gebeurd is in Syrië. En die noemde hij een terroristische organisatie. Oh. Uh, hij, hij noemde ze zelfs criminelen en moordenaars. Nou ja, dat zijn natuurlijk uit de mond van een ambassadeur zijn dat hele ernstige beschuldigingen. En uh, je merkt u überhaupt... aan die uh, uh, Shulgin... zoals de ambassadeur heet... Alexander Shulgin... dat hij uh, nou ja, in de eerste plaats... echt geloofde in zijn verhaal... wat hij bracht. En in de tweede plaats... ook erg bezorgd was... buitengewoon bezorgd was over de toekomst. En eigenlijk uit alles wat hij zei kon je afleiden dat hij er toch van overtuigd was geraakt... zoals een heleboel mensen uh, in Washington en in Moskou volgens mij... dat de wereld toch in Syrië aan de rand van een heel gevaarlijke afgrond heeft gestaan... En uh, het heel dicht bij een gewapend conflict is geweest. He, maar, dat is ja. Het door al, ja. Maar heeft hij, ik bedoel, hij, hij, ik heb, als ik het zo hoor, heeft hij enorm lopen filmineren. Is die, is die man ja. boos? Maar had hij ook iets van, van foto's, filmpjes, iets van bewijs dat er geen gif was? Nou, het, het is bewijs geweest. was volgens hem, dat, wa, dat waren die 17 Syriërs waar je het net al over had. En vooral dan uh, de kleine Hassan Diab. Uh, dat is een jongetje van 11, sommigen zeggen 10, die, uh, door, die door uh, de ambassadeur als de echte held werd gepresenteerd. Want ja, wat was er dan gebeurd? Dat is dan eigenlijk het verhaal ook van de Russen. Uh, er was een uh, gewoon bombardement geweest. Uh, zoals er wel vaker voorkomen. En toen, daarna kwamen de mensen op straat. En toen begon iemand opeens te roepen... gas, gas, en kom naar het ziekenhuis. En dat deed iedereen dan ook. Iedereen werd bang. En uh, in dat ziekenhuis, dat is dan de claim van, uh, van, ook van dat jongetje Hassan... Uh, dan, uh, toen werd hij opeens van zijn uh, ouders gescheiden, uh, apart genomen met ijskoud water overgoten. En daar zag je dan inderdaad ook beelden van. Die hebben wij trouwens ook op de televisie gezien. En uh, terwijl hij zelf eigenlijk helemaal niks van uh, ja, gas of zo... Of, uh, hij voelde zich eigenlijk heel normaal. Uh, dat zie je ook eigenlijk op de camera. Dat hij eigenlijk vooral beduust is... dat hij een emmer koud water overschreden heeft gekregen. Uh, en uh, nou ja, dat is dan zo'n beetje het bewijs... Dat, uh, dat waren dan weer die akelige witte helmen die dat deden. En uh, uh, terwijl er dus in feite helemaal van een gifgas geen sprake was. Ja, en, dat is dan eigenlijk, en dat werd dan dat verhaal van die Hassan werd daarna, daarna door de meegekomen Syriërs. Dat waren allemaal jonge mannen, allemaal goed gekleed trouwens. En je, ja, je kon eigenlijk niet zien dat ze een aantal maanden Duma zeg maar, achter de rug hadden. Uh, uh, ze waren lekker relaxed en zo. Maar ja, ze zijn natuurlijk, en, en dat, dat kan ook haast niet anders, ze zijn uitgekomen... Want ze hebben uh, Syrië gewoon kunnen verlaten. Dus dat kan alleen maar met toestemming van het regime zijn geweest... om hier dit verhaal te komen vertellen. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat ze geen gelijk zouden kunnen hebben. Ja, maar wat, He, wat voor indruk maakt het op jou? Heb je het idee, van was het, was het geloofwaardig wat, je, wat, je, wat jou gepresenteerd werd? I, nou ja... Uh... Ja, geloofwaardig, uh, inderdaad. Maar je, kunt, je, je moet je dan ook... Ik probeer mezelf een voorstelling te maken. Ik ben nooit in dat Doema geweest. Maar ja, misschien... Het is een heel vrij groot uitgebreide stad. Uh, misschien is het denkbaar dat het ziekenhuis... Ze kwamen allemaal uit hetzelfde ziekenhuis. Uh, dat dat uh, toevallig in een wijk lag... waar dan uh, van geen gas uh, sprake is geweest. Dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Hè? Dus uh, er zijn allerlei varianten. Maar Soel alweer, de ambassadeur... die was buitengewoon overtuigd. Die zei, de, de, ja, het is nu een, een missie van de OPCW, die is dan ter plekke aanwezig om het te onderzoeken. Dat is de organisatie voor, tegen de proliferatie van chemische wapens, hier in Den Haag gezeteld. Daar hadden ze ook vanmiddag eerst een, een soort briefing gehad voor de OPCW, maar die werd geboycott door de meeste NAVO-landen en Amerika natuurlijk en Engeland en, Frank en, ja, Engeland en Frankrijk voorop. Uh, en daarna waren ze naar dat hotel gekomen. Maar die Syriërs kwamen dus allemaal met datzelfde uh, verhaal. En uh, ja. ja... Begrijp jij uh, uh, dat de Russen het zo aanpakken? Nee, dat vind ik ook... Uh, het neemt me ook weer tegelijkertijd voor ze in. Het is een, kijk, het is, de Russen zijn altijd heel erg slecht geweest in, in uh, gehaaide PR. Dat ligt ze niet. En dit, dit maakte natuurlijk toch een, een, een ja, voorgekookte indruk. En nogmaals, het kan best zijn dat ze gelijk hebben gehad, maar uh, de manier waarop het gepresenteerd werd was dus van, uh, nou ja, dat, dit gelooft eigenlijk geen enkele, geen enkele westerling gelooft dat, dat het zo gegaan is. Uh, maar ja, dan uh, merk je toch ook weer aan uh, Sulgin, die dan vooral dan zegt, uh, de, hij werd erop aangevallen. Meneer de ambassadeur, wat haalt u eigenlijk wel in uw hoofd om zo'n klein jongetje als Jalassan? Jaar oud, om die helemaal hier naartoe te sleuren, om dit verhaal voor de camera te komen vertellen. Voor allemaal, bij allemaal volwassen, uh, enge mannen. Uh, en uh, nou ja, toen zei hij weer van: ja, kijk eens dat jongetje dat vertelt de waarheid... dat jullie niet willen horen. En hij begon dan met overslaande stem eigenlijk... begon die dingen te zeggen als... ik heb het hier even opgeschreven... opgeschreven het oude land van Syrië moet weer vrede krijgen... en kleine Hassan zal opgroeien in een vredig Syrië... en hij wordt dokter of misschien zelfs diplomaat. Nope. Diplomaat, ja dat ja, was... Dat ook, is wel het kijk, maar, ja, dat is, ja, ja, dat is melodramatisch. Maar, maar kijk, eens, aan de andere kant ontpast natuurlijk ook... Ja. niet Vo zomaar uh, cynisme of zo als antwoord erop. Ik, ik vond het eigenlijk ook toch wel weer mooi. Een beetje onhandig. Maar ook weer mooi. Maar ja, de voor waarheid... Wie, voor, voor wie is dit nou georganiseerd? Is dit nou om, om twijfel in het westen te zaaien, Of is dit voor, voor binnenlandse consumptie in Rusland? Nee, de binnenlandse consumptie in Rusland is al lang bevredigd. Want er zijn op uh, allerlei televisieprogramma's geweest. waarin de Russen uh, uh, uh, uh, zelf hebben gezegd. en dat was ook zo. wij, zei, wij waren er als allereersten. Daar gaan ze dan prat op. Hè? Terwijl dus eigenlijk de OPCW natuurlijk het als eerste had moeten zijn. maar dat is niet gebeurd. Nee, de Russen waren er zelf als eerste. en wij hebben niks van gifgas gevonden. Ja, dank je de koekoek. Dus dat is. Uh, dat, niet voor binnenlands gebruik. Dit, dit was duidelijk. Voor, uh, voor, uh, voor het Westen uh, bedoeld. Van uh, kijk eens, hier, wij hebben het bewijs. En zo zei hij dat ook, uh, uh, Shulgin. Uh, dit is toch het bewijs. En dat, dat, uh, de uitkomst zal zijn. Ook van het onder onderzoek van de OPCW. Dat er geen chemische wapens zijn gebruikt. En hij was er volkomen van overtuigd zelf. Alexander Munninghoff, dankjewel. Fijn dat je voor ons naar deze persconferentie ging. By sticking to the rules. Mm -hmm. You can't start no revolution by playing insane. Kids, McCroy featuring Killen. En morgen, eh, of morgen, eigenlijk al over een paar uur... ...ontmoeten de leiders van Noord- en Zuid-Korea elkaar. Voor het eerst sinds het einde van de Korea-oorlog, 65 jaar geleden... ...zal dus een Noord-Koreaanse leider in Zuid-Korea zijn. Ik ga erover praten met Koen de Keuster... ...docent moderne Koreaanse geschiedenis van de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Waar gaat dit gesprek plaatsvinden? Uh, in, een, in een paviljoen, een Zuid-Koreaans paviljoen binnen de, uh, in het Engels heet het Joint Security Area. En dat is eigenlijk een zone die gezamenlijk uh, gemanaged wordt door uh, Noord- en Zuid-Korea langs de gedemilitariseerde zone. Ja, en dat is dus, dus een, inderdaad een plek waar ze allebei iets over te zeggen hebben. Dat is de symboliek. En het is de plek waar uh, op, op de grens uh, zelf in uh, barakken die er staan... dat het uh, wapenstilstandsakkoord uh, is getekend in 1953... dat de wapens deed zwijgen uh, uh, op het einde van de Koreaanse oorlog. Ja, waar gaan ze het over hebben? Nou, onder andere over, het, uh, over dat wapenstilstandsakkoord en uh, of uh, men klaar is om uh, te evolueren naar een uh, vredesakkoord. Uh, dat zal zeker aan bod komen. Uh, een tweede belangrijk punt is uh, om te evolueren naar een vredesakkoord moet er werk gemaakt worden van uh, denuclearisering. En dat zal uh, zeker ook aan bod komen. En uh, een van de spannende dingen is uh, of in de verklaring die zal uh, afgelegd worden uh, op het einde van uh, de top of uh, denuclearisering daar zal in opgenomen zijn. Ja. Uh, nee, maar, en verder maar, zal het gaan over het... Ja. Maar zou, zou, zou, zou Kim, de president van, van Noord-Korea... zomaar dan zijn, zijn kernwapens opgeven... dan heeft hij helemaal niets meer in handen om te onderhandelen, lijkt mij. Nou, de, als het over denuclearisering gaat... dan uh, gaat het natuurlijk als, uh, over denuclearisering als een einddoel. En uh, het is niet zo dat uh, Kim daar gaat zeggen... Uh, uh, hier heb je al mijn kernwapens... En, uh, nee, dat ik zou wat dan, zijn, uh, ja. Opgelucht terug naar Pyongyang, dat zal niet gebeuren. Nee, uh, het is een... Uh, het, het, het, het is belangrijk omdat er natuurlijk de top zit aan te komen tussen Kim Jong-un en uh, Donald Trump. Uh, en we hebben nog steeds niet uh, gehoord rechtstreeks van Kim Jong-un dat hij uh, achter die denuclearisering staat. We hebben het tot nog toe enkel onrechtstreeks gehoord. Uh, via de Zuid-Koreanen, via de Chinezen. Maar rechtstreeks uh, hebben we dat nog niet gehoord. En dus in die zin zou het uh, belangrijk zijn, omdat hij zich daar toch publiek uh, verbindt aan denuclearisering. Goed, dat is een belangrijke stap, maar dat is lang niet het einde van het proces. In tegendeel, dat is het begin van een uh, lang en zeer moeizame proces. Ja, ik, ik ben toch wel verbaasd. B -b -b begin dit jaar, en vorig jaar was er een enorme verbale escalatie eigenlijk... tussen, tussen Noord-Korea en het Verenigde Staten. Mensen waren zelfs bang dat het uit de hand kon lopen. En nu valt het woord vredesproces. Is, is, dat, is dat echt geloofwaardig, dat, er, dat, dat het echt een vredesproces gestart gaat worden? Hm. Dat is in zoverre geloofwaardig. Laten we zeggen dat de voorwaarden er althans wat Noord-Korea betreft voor gecreëerd zijn. In die zin dat Noord-Korea en Kim Jong-un op 1 januari tijdens zijn New speech, duidelijk gemaakt heeft. Kijk voor ons, wij hebben aangetoond dat we een kernwapen hebben. Dat we raketten hebben die de Verenigde Staten kunnen bereiken. En daarmee is onze defensie definitief ondoordringbaar en zijn we klaar om opnieuw vanuit een positie van sterkte te gaan praten over verzoening, toenadering, vrede, betere relaties met de buitenwereld. En dat past in een kader waar in Zuid-Korea je een nieuwe president hebt die Noord-Korea de hand reikt. En die ook aanstuurde op verbeterde relaties, het afbouwen van spanning. En het is die... Synergie eigenlijk tussen de twee die ertoe geleid heeft dat er een dynamiek ontstaan is waarbij er opening gecreëerd zijn. Maar blijkbaar heeft ook Donald Trump gezien... dat het verder escaleren zeer gevaarlijk is. Hij wil van Noord-Korea... en het doorbreken van de impasse rond Noord-Korea... echt een, een, een, een, een succes maken. En ja. Het maakt dat we inderdaad in een dynamiek zitten... waar het lijkt alsof er beweging mogelijk is. Ja, maar het hebben van, van een kernwapen... En, en de claim dat hij daarmee de kust van Amerika kan bereiken... De claim van, van, van, van Kim uh, geeft hem dus een soort, soort kracht... en dus ook een onderhandelingspositie. Want hij, ja, hij kan de ander raken, hij kan de ander pijn doen. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk ook vrij retorisch is. Hè? Ook al kan Noord-Korea dat, uh, met hoeveel raketten kunnen ze dat... en wat staat er tegenover aan de andere kant. Het is ook daar weer symbolisch heel belangrijk... Uh, maar het is iets waar Noord-Korea altijd al mee gespeeld heeft. Uh, de idee dat het als, uh, als een sterke mogendheid uh, naar de internationale gemeenschap, naar de onderhandelingstafel toe moet stappen. Ik kan me voorstellen dat Noord-Korea ook er belang bij heeft om, om te beginnen op het niveau van economische relaties. Dat als, als ik wat hoor over het land, dan komt het toch altijd zeer armoedig op mij over. Uh -huh. Kan daar een begin van gemaakt worden? Misschien minder handelssancties, voorzichtige handel tussen Zuid- en Noord-Korea. Nee, de, de, de economische relaties zijn eigenlijk niet aan de orde tijdens deze top. Je merkt ook aan de samenstelling van de delegaties en zeker de Noord-Koreaanse dat de economie niet in de agenda opgenomen is. En dat is voor een deel ook omdat Zuid-Korea gezegd heeft economische relaties kunnen niet uitgebouwd worden zonder dat er eerst werk gemaakt wordt van het ingang zetten van het proces van denuclearisering. En, en waarom? Omdat er... Er sancties zijn, een sanctieregime is van de Verenigde Naties en Zuid-Korea zich daar tot vandaag en morgen waarschijnlijk ook nog uh, volledig achter schaart en uh, die niet zal ondergraven. Dus, en het lijkt ook niet alsof uh, Kim Jong-un op dit ogenblik uh, dat aanvecht. Al zal natuurlijk in de verwachting van Kim Jong-un is uh, dat inderdaad uh, economische relaties opnieuw opgestart worden. En de Zuid-Koreanen willen dat ook, maar ze gaan dat niet zomaar weggeven. En ze willen echt wel zien dat er een, uh, een doorbraak komt in het proces van uh, denuclearisering. Deze top is natuurlijk van een op naar de top met uh, president Trump. Uh, dat doet mij vermoeden dat hier nog niet dan de echte successen worden geboekt. Dat, is, dat wordt bewaard voor die volgende top. Of gaat hier toch echt iets concreets uitkomen? Er zullen zeker een aantal concrete dingen zijn. Al was het maar een boom die geplant wordt. Uh, maar ja. is, is de maar, boom al maar, uitgezocht? Wat voor boom het gaat worden? De boom is uitgezocht. Ah. Ja, ja, ja, ja. Het, het, het is een en al symboliek. Het gaat om een, een dennenboom. Een, een typisch Koreaanse dennenboom. Die, uh, die dateert van 1953. En dus refereert naar uh, het ah, einde ja, van de Koreaanse symbolisch. oorlog. Ja. Uh, hij zal geplant worden met aarde van de Pektu berg in Noord-Korea. En de Hallaberg in uh, Zuid-Korea. Nou, mooi. Ja. En, en, en ze zullen bewaterd worden met water uit de Taedong rivier uh, in, uh, die door Pyongyang stroomt en de Han-rivier die door Seoul stroomt. Dus een en al symboliek. Maar los daarvan, concrete dingen, moet je niet zo heel veel verwachten. Um, ik denk dat men gaat proberen van de draad terug op te nemen uh, met, met de vorige, het vorige uh, overleg dat er geweest is. Daar was onder andere afgesproken dat uh, uh, een... een de Northern Limit Line, de, de grens die door het water loopt uh, en die zeer gecontesteerd is... en waar voortdurend uh, incidenten zijn, dat men dat van een, van een veiligheidszone om zou turnen... naar een uh, economische samenwerkingszone. Daar is nooit wat van in huis gekomen omwille van de verzuring van de relaties tussen Noord- en Zuid-Korea. Maar uh, Moon Jae-in uh, wil dat eventueel weer terug oppikken. Maar waar, waar vooral uh, naar uitgekeken wordt is... Um, Gaat er gewerkt worden aan uh, het afbouwen van militaire spanning? Uh, suggesties zijn dat er zou uh, een voorstel op tafel gelegd worden om de gedemilitariseerde zone uit te bouwen tot een soort vredespark. Maar ook dat is uh, lange termijn muziek natuurlijk. Op een korte vredespark. termijn moet je niet. Een pretpark? Is dat een soort pretpark of wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nee, maar een, uh, niet onmiddellijk een pretpark. Maar wel een, uh, een zone die uh, in plaats van nu een symbool van uh, confrontatie, juist veel meer een, uh, een, een zone wordt van verzoening Inderdaad, waarschijnlijk uh, toegankelijk. Maar ja, voorlopig hebben alleen de Zuid-Koreanen daar plannen over. En uh, van Noord-Koreaanse kant hebben we daar nog niks over gehoord. Maar goed, in essentie komt het erop neer dat we vooral uh, symbolische gebaren gaan zien. Uh, dit is uiteindelijk ook maar het begin van een proces. Uh, de twee leiders die aangeven, uh, goed, we zijn hier voor, uh, voor de lange termijn. En uh, we, we committeren ons tot... Uh, Verdere stappen. Uh, en in die zin is het inderdaad ook een opmaat... naar uh, de topontmoeting tussen uh, Kim Jong-un en uh, Donald Trump. Ja, Ik hoop dat het water wat dat boompje gaat krijgen niet vervuild is. Want dat geeft zijn rotgezicht. Koen de Keuster, uh, hartelijk dank voor dit gesprek. Uh, docent moderne Koreaanse geschiedenis van de Universiteit Leiden.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 Willem-Alexander wordt morgen 51 jaar en is vijf jaar koning van Nederland. In een korte serie kijken we naar generatiegenoten van onze koning. Vanavond de Japanse kroonprins Naruhito. Over de overeenkomsten en verschillen tussen de twee... praat ik met Hans Jacobs, hij is koninklijk huisverslaggever... voor onder andere het ANP. Ja dan, mijn eerste vraag, zijn het ook echte vrienden deze twee? Kunnen we niet zeggen, weten we ook niet. Eén uh, ding weten we is dat de Japanse kroonprins eigenlijk niet zelfstandig zijn land uit mag. Daar moet hij altijd toestemming voor krijgen. Dus elkaar eventjes uh, ergens treffen uh, is er niet bij. Maar ze zijn elkaar wel heel vaak tegengekomen in de laatste jaren. Omdat ze onder andere alle twee zich bezighielden met watermanagement. Aha, dus daar hebben ze een klik op dat vlak. Ja, want Willem-Alexander was voordat hij koning werd uh, bij de VN bezig met water en sanitatie. En van diezelfde commissie waarvoor Willem-Alexander werkte, was Naruhito de erevoorzitter. Dus als ze een groot congres hadden, dan kwam Naruhito, of die stuurde een videoboodschap. Dus ze hadden alleen al daarover contact. Ja. Hebben deze generatie zeggen, koningen en kroonprinsen ook gewoon contact via WhatsApp of via de mail? Ik denk tegenwoordig wel, zeker de Europese. De Japanners zullen het ook wel hebben, maar die zijn in heel veel zaken zeer beperkt. Daar moet alles uh, met toestemming gebeuren. Van, van wie moet de kroonprins toestemming krijgen om bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan? Eerst plaats van de keizerlijke hofhouding. Want die bepaalt uh, of alles wel volgens de regeltjes... en volgens het protocol en de traditie in de geschiedenis gebeurt. En daarnaast moet de regering toestemming geven. Jemig. En, ik bedoel, uh, ja, onze, onze Willem-Alexander... die gaat dus ook iedere koningsdag de provincie in. maar Leuke spelletjes doen, koekhappen. Ga, ga, gaat niet gaan. meer, niet meer, niet meer. Nee, maar... Nou, hij heeft het veranderd. Het lijkt, het, er veranderd. Soms, het lijkt er soms nog wel op. Maar gaat uh, Nuri Hito ook wel eens lekker sushi happen in de provincie in Japan? Mag hij dat wel? Nee, ook dat is natuurlijk allemaal zeer georchestreerd en zeer geregisseerd. Ik heb een mooie vergelijking eigenlijk bedacht... Uh, waar Willem-Alexander zei van, hey, ik ben geen protocolfetischist... zouden ze in Japan uh, stoppen met ademhalen als het protocol niet werd gevolgd. Maar hoe, hoe zeggen... als onze kroonprins en onze koning zo dichtbij is... dan gaan wij juist eigenlijk altijd van zo'n persoon houden. Hoe wordt die band dan in Japan opgebouwd? Tussen dus ja, de keizerlijke familie en, en het volk. niet? Niet. En is er dan wel uh, draagvlak voor? Nee, maar het is traditie. Het is oh. er. En wat ik heb begrepen, ik was in Japan in, in november met Professor Laurentien. Ja, de jonge generatie interesseert zich ook überhaupt niet. En dan kom ik met hetzelfde argument die je zelf nu gebruikt. Ja, ze moeten dan eigenlijk wel zichtbaar zijn, zeggen wij Europeanen. Je moet ze kunnen aanraken, bij wijze van spreken. Ja. Je moet ze kunnen zien. Nou ja, in Japan is dat er eigenlijk niet bij. Ze zijn echt afgeschermd en... Nou, met nieuwjaar komen ze op een balkon. En eigenlijk heel symbolisch staan ze dan achter glas. Te oh. wuiven. Nou ja, wuiven. Een dikke Heel gezichtelijk, je dus. arm. Ja, maar wel glas er weer tussen. Ja, dus ja. niet echt dat contact. Terwijl ze hier morgen in Groningen ja, eigenlijk iedereen willen aanraken. To toch zijn, toch is uh, Norihito en zijn vrouw zijn toch wel eens een keer in Nederland geweest. Toen, toen mochten ze wel naar buiten. Uh, koningin Beatrix heeft daar een belangrijke rol in gehad. Zijn. Uh, Zo'n 13, 14 jaar geleden hier geweest. Op... Oh, Hans Jacobs, waar is die gebleven? Eens even kijken of de verbinding nog snel tot stand kan worden gebracht. Er worden hier telefoons gepakt. Het klonk als een digitale storing. Hans Jacobs, Koninklijk Huisverslaggever voor onder meer het ANP. Eens kijken of we nog verbinding met hem kunnen krijgen is aan het uh, vertellen over de relatie tussen kroonprins Nurohito en koning Willem-Alexander, generatiegenoten. En ik kijk nog eens achter het glas of het gaat lukken. Het gaat niet lukken. Ik zie hier mensen een beetje nee, nee schudden. Nou, dan is het de vraag gaan we dan nog uh, wat muziek draaien? Ja! Muziek. Hans Jacobs, daar ben, je nog, daar ben je nog even. Ja, ik je, ben er nog steeds. Ja, via de telefoon. Uh, je was aan het vertellen over, over uh, het bezoek van de kroonprins en zijn vrouw aan, aan Nederland... en dat uh, Beatrix daar een bijzondere rol in heeft gespeeld. Ja, want uh, je moet weten dat, de, en nog steeds namelijk... de vader van zijn vrouw, van Masako, is rechter in Den Haag bij het Internationaal Hof. En die woont dus ook al in die tijd al in Nederland... Nou ja, zijn uh, vrouw heeft last van depressie. Want we hebben net beschreven dat ze eigenlijk in een, in een kooi wonen. Ja, waar ze me Weinig ja. zelfstandig hebben. Uh, zij was een burgemeester, was een beloftevolle diplomate. Uh, ze had gedacht dat ze net als Maxima ook uh, de halve wereld kon rondreizen. En wat kon betekenen voor Japan. Nou, dat mocht allemaal niet, want dat paste niet in de traditie. Maar goed, uh, dus toen zijn met die gezondheids. Problemen, kampten. Die heeft ze eigenlijk nog steeds. Hans Jacobs. Hij uh, is hier gekomen. Uh, ja. er een einde aan breien. Het, ze, ze is hier geweest. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ja. Morgen zit hier. Uh, uh, wie zit hier morgen eigenlijk? Ja, Koen van Braak en zometeen Pieter van der Wielen. Goedenacht, vrienden.